Dit is Scholse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Scholse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenaar, Gerard de Groot, Bernhard Robben, Dimfie van Loon en Ben Lonen. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben een volle tafel met gasten, vier welgeteld. Ik ga ze noemen, Johan van Dijk van de formulierenbrigade. Marjolein Scholten van Zonnebloem Goerle. En dan Nel en Carol Kennis van EHBO Riel. En nog veel meer. Uh, van het uh, panneken en van, van ook van... van uh, uh, KBO en nou. Maar wat ze gemeen hebben, deze vier gasten, is dat ze allemaal ontvangers zijn van de vrijwilligersprijs Goele 2016. Huh? ja. En uh, we vonden het interessant om, om die uh, vrijwilligers uh, hier aan tafel te hebben en dus uh, wat te praten over uh, wat zij zo allemaal doen, zodat uh, iedereen ook uh, kennis kan maken met uh, deze, deze mensen die uh, terecht, denk ik, uh, dat zeg ik al bij voorbaat, uh, de lucht in zijn gestoken als, als voorbeeldige burgers, om dat zo maar zeggen. Uh, uh, nou, wij uh, beginnen ons uh, kringetje, kringetje altijd met uh, eerst het andere nieuws Wat was er nog meer in het nieuws voordat we dus uh, gaan toekomen aan de vrijwilligersprijzen en aan uh, jullie bijdrage uh, daarin uh, Daar zijn jullie ook van op de hoogte gesteld denk ik uh, Je hebt daar ook wat over kunnen nadenken Wat zou je willen inbrengen of wat, wat viel je op zo in, uh, in het nieuws? Uh, wie? Uh, ja, nou? wij hadden gisteren een geweldige Kerstin in Riel. was weer reuze gezellig. Een aantal verenigingen en instanties die presenteren zich. En er zijn weer verschillende vrijwilligers bij aangemeld. Dus daar is het eigenlijk om te doen. Ja, ja. die Kerstin dat is de tevens werving voor nieuwe ja, vrijwilligers. Ja, Eigenlijk wel. Ja. En ja. gewoon gezellig samen zijn met koren en alles. Dus, het was niet alleen gezellig, maar het was dus ook nog nuttig, want ja. er zijn een stelletje nieuwe vrijwilligers uh, geworven. Ja. ja, en die hebben we nodig. Dus. En die heb je altijd nodig. Ja. Want jullie stoppen er niet mee nu je de prijs nee, hebt. Nee, echt niet. nee, dus, nee. Gewoon... Uh, het, het is maar even om te weten. <laughs> nee. nee, zeker niet. Nee, het nee, is nee. nee. nee. nee, dus, denk ik wel anders. Nou kun je het nooit meer stoppen. Nee, precies. Oh, ja, precies. Ja. <laughs> uh, dat was uh, jouw nieuwtje. Ja. ja. En uh, Carol? Ja, ben ja, het, uh, wat ik bijzonder vond was toch ook het afgelopen weekend uh, de hele happening. Niet alleen in Riel, zoals Nelder omschrijft, maar in Goorland met name. Waar dan toch weer een heleboel uh, mooie dingen zijn tot stand gebracht. In uh, uh, de uitzendingen van uh, wat is het? Geldende Verhelden. Ja, waarin toch ook de Goorlandse Rielse. Verhelden? Verhelden, Verhelden Ver. Ja, waarin toch ook weer de Goorlandse Rielse gemeenschap heeft laten zien dat ze het hart op de goede plek hebben zitten. En, uh, ja, dat vind ik dan heerlijk uh, als ik dat zo zie en hoor. Uh, zeker in tijden waarin ook hele andere dingen gebeuren en die ook in het nieuws komen, helaas. Ja. En ik denk aan de diverse brandhaarden in, het, uh, in de wereld. Dat vind ik dan zoiets toch heel verademend. Zeker, heel goed. Mooi stukje nieuws. Ja. Uh, en Marjolein, heb jij iets uh, uit het nieuws? Nee, dat was, was me net voor. Ik, hey, ik, ik, gras voor de voeten. Ja, ik, ik wil het ook over gelden voor helden hebben. Gelden voor helden, dat heb ja. jij ook uh, wat gevolgd? Ja, heb ik zeker uh, gevolgd. Uh, ja, dan weer een uh, ja, enorm succes ook wat ze weer gedaan hebben voor uh, lokale organisaties, verenigingen, scholen. Super, uh, weer een mooi. Uh, ja, ze hebben een mooi geldbedrag bij elkaar. We uh, hebben kunnen. Uh, mm -hmm. ja, spelen, super. Ja, ja, zeker. Super. Met nummertjes draaien. Ja, ja. Dat was ook uh, voor jou, uh, ja, je en uh, Johan. Ze halen voor mij ook een stukje gras voor mijn voeten weg. Want uh, daar wil ik het toch ook uh, over hebben. Maar daarnaast. Uh, misschien toch wel belangrijk om eens een keer te vertellen. Uh, iedere eerste dinsdagavond van de maand. is er hier in het Jan van Mazou een bijeenkomst. de verbinding. Waar nieuwe vrijwilligersinitiatieven zich kunnen presenteren. En, en uh, wat, wat leidt uh, op. op in, naar initiatief van. van Contour de Tweren, uh, Marleen van Es... Uh, waar hele nieuwe, leuke ideeën steeds weer naar voren komen. En, en uh, dat verrast iedere keer weer. Ja. Dus misschien toch uh, aanbevelingswaardig... om ook daar eens een keer een uitzending aan te wagen. Ja, dat is dus, uh, zeg het nog eens een keer, wanneer is dat precies? De eerste dinsdag van de maand. De eerste dinsdag van ja. de maand. Het begint s'avonds om half acht tot ongeveer tien uur. Half acht tot tien uur en, hier in het jaar van de alle nieuwe initiatieven die daar uh, voortkomen... Ja. uit ja. vrijwilligerswerk, uh, die kunnen zich daar uh, presenteren. Er ja, ja. Ja. komen zeer leuke dingen naar voren. Nou, jullie hebben de krant helemaal niet nodig om nieuws uh, eruit te halen. <laughs> het is allemaal uit eigen waarneming. Um, ik uh, ga me ook uh, aansluiten bij de nieuwtjes. Ik heb... Uh, uh, uh, in het nieuws, ik weet niet of dat echt in het nieuws is geweest, dat uh, Frits uh, Molkenboer uh, overleden is. Zaterdag uh, was uh, zijn uitvaart in uh, de Sint-Jan. Hij was, uh, stond op de lijst riel Als ik me niet vergis, is hij ook uh, in de raad, uh, een periode raadslid geweest voor de lijst riel Ook voor goolen 62. Ja, ook dat voor is al lang geleden. Dat is lang geleden, ja. maar daar uh, heeft hij ook voor een raad gezeten. Uh, markante persoonlijkheid. Ik ga niet het hele prentje voorlezen, dat gedachtenisprentje, maar een stukje wel. Een uh, doorsnee man was je geen zins en dat was ook niet je streven. Jouw bijzonderheid maakte je niet altijd makkelijk, maar des te boeiender. Je had een heldere visie op het leven. In conversaties kon je bijzonder scherp zijn... En de laatste jaren verrassend mild. Je had een uitgesproken gevoel voor rechtvaardigheid en een oprechte betrokkenheid voor de medemens. Een advocaat hoorde in jouw ogen niet enkel uit te zijn op geldelijk gewin. Maar ook oog te hebben voor de hulpbehoevende mens. Zelfs na je vijftigjarige jubileum als advocaat bleef je dagelijks betrokken bij het kantoor. En dan nog een laatste stukje. Je had een rotsvast geloof. Je was niet bang voor de dood, wel voor de weg ernaartoe. We zijn daarom dankbaar dat de dood is gekomen... op de manier die jij gewild hebt. Vanuit de hemel waak je nu over ons. Um, ja, kennelijk, jullie kennen allemaal Frits Morkenboer. Ik zie jullie daar wat... wat ja. Hij uh, ja. heeft vroeger in Riel ja. gewoond. Daar ken je hem nog uit. ja. ja. Ja, een uh, betrokken mens, een advocaat, ik, uh, dat was een kleinkind, uh, dat dat uh, ook een bad ik moest daar toch wel een beetje mee om, om lachen, ook, uh, dat mag toch ook, hè die, uh, die bad uh, dat, dat uh, advocaten niet alleen uh, uit waren op geld, uh, dat, uh, dat vond ik een prachtige mm. voorbeden. Uh, en dat is uh, kennelijk uh, ook, ook ontleend aan uh, het voorbeeld van, van uh, de grootvader. Uh, ja goed, een markante persoon, Frits Molkenboer, 77-jarige leeftijd, uh, van ons heen gegaan. Dat was weer mijn nieuwtje. En Gerard, wat heb jij? Iets dat gratis is en dus geld kost. Want ik vond dat wel een mooie associatie... Uh, jullie in Riel hebben heel veel gedoe over de bereikbaarheid van de kern en de verkeersafwikkeling en hoe de straat erbij moet liggen. Wij hebben hier aan deze kant van het dorp de Tilburgse weg. En die moet vernieuwd worden, want dan wordt het winkelcentrum beter bereikbaar. Nu heeft het college van BNW besloten dat de parkeergarage tot 2022 gratis zal zijn. En ik vond een ingezonde mooi van iemand die schreef gratis. Weet je wat de bewoners betalen en wat de ondernemers in het winkelcentrum betalen? Veel. Om hem gratis te houden voor degenen die erin parkeren. Maar de ondernemers klagen nogal. En ik vind het eigenlijk wel frappant dat aan de ene kant een hele dure verandering van de weg plaatsvindt. Waar toch ook wel getwijfeld wordt of dat nou wel echt veel oplevert. En aan de andere kant een hele simpele maatregel door te zeggen winkelcentrum, winkels als jullie het zo moeilijk hebben. Dan hoef je die bijdrage toch niet meer te leveren. Dan wordt die namelijk echt gratis voor de klanten van, uh, van de winkels. Dus ik dacht, laat ik deze oproep maar doen aan het college van BNW. Dat je ook iets heel simpels uh, kunt doen voor het winkelcentrum. In plaats van maandenlang het hele dorp op zijn kop te zetten, de hele straat open te graven. Uh, het winkelcentrum volstrekt onbereikbaar te maken... en daardoor te zorgen dat iedereen in Riel... zijn boodschappen gaat doen, ja, zodat jullie ja. ook weer klagen. Ja. Of maar, niet, misschien. Maar wat wel geheel gratis is, is dat advies van jou. Ja, dat is het nadeel ja, is, of het voordeel van we vrijwilligers. Ja. Die, die doen alles gewoon voor de ja. lol, voor het plezier ja. dat ze erin hebben. Dat, dat delen wij denk ik ook allemaal. We doen het gewoon omdat we het leuk vinden, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Maar u, u gaf net aan van gratis voor klanten. Ja. Maar... Ik, ik, ik, ik denk dat het ook gratis is voor, de, voor het personeel van gemeenten, gemeente, van de middenstand. Ja. Als ik boodschappen ga doen en ik kom s'morgens vroeg in de parkeergarage, dan kan ik geen boodschappen meer doen. Dan kan ik mijn auto niet meer neer, nee, daar neerzetten. Dan ja, een paar rondjes rijden en dan zie ik nog een plekje en dan ga ik de parkeergarage weer uit. Dus ik denk dat het wel een beetje zijn doel voorbij schiet. Uh, uh, over, ja. uh, dat zijn die langparkeerders die, die de hele dag werken en, en die daar... Ja, uh, ja. En, en uh, die, uh, ja, daar loop ik toch wel zonder. steeds uh, tegenaan. Dat vind ik jammer. Ja, misschien is zijn dus doel ook voorbij. Ja. Het, uh, het, het, was, het was de bedoeling dat in ieder geval de, de cliënten daar zouden kunnen parkeren. En, en uh, het zijn de personeelsleden die, uh, die uh, de, de vakken gaan gebruiken. Dat, uh, toch? Ja, kunnen ze, kunnen ze daar dan geen stokje voor steken? Nou, dat probeerde ik al twintig jaar. Ik heb, af en toe praat ik wel eens met, uh, met ondernemers. En ik heb ooit het gewaagd te zeggen van... als je nou tegen je personeel zegt dat ze ergens verder weg moeten parkeren. Er ja. is een parkeerterreintje op de Bergstraat mm -hmm. geweest. Speciaal mm -hmm. voor dit soort mensen, voor langparkeerders. Mm -hmm. Nou, dan moet je dat dan al drie wel drie minuten lopen. Dat is altijd wel de intentie geweest van, van de ondernemers. Dat, uh, ja, ja. Ik ben zelf ondernemer geweest in, in de tijd dat de weg verbreed werd. En toen hebben wij uh, al opgeroepen aan, aan alle personeelsleden... Maar jongens, zet je, kom op de fiets. of zet je auto een ja. stukje verder weg. Dat uh, in ieder geval de klanten uh, gebruik kunnen maken van de beschikbare parkeerruimte. Maar één oproep vind ik dan wat mager. Uh, je kunt je personeel daarop aanspreken. Je ziet meestal dat ze voor de winkel parkeren. Je kunt zeggen dat kost jou je baan uh, op een gegeven moment. Omdat de klanten niet in bekost hebben. ja, rigoureus. Jongens, dat is, dat is rigoureus. Je moet niet overgenuanceerd zijn in dit soort discussies. Ja. Dat... ja. Kijk, ondernemers hebben dat voor een deel in eigen hand uh, door daar met hun personeel over te ja. praten. En te zeggen: ja, als jij nu in de uh, parkeergarage gaat staan, dan is dat lastig dus voor ze mochten klanten. mochten daar best wat scherper in zijn, ben ja. ik ja. met nu ja. eens. Uh, ja. ja. En uh, de gemeente als, als werkgever, de ambtenaren. Ja, daar geldt hetzelfde voor. Daar geldt hetzelfde ja. voor. En... Maar de ondernemingsraad was het daar niet mee eens, heb ik begrepen. De ondernemingsraad was het er niet mee eens. Ja. Ja, ja, Zit dus... hier een ambtenaar aan tafel? Nee. Nee, wij hebben overigens ook dat pro probleem in Riel niet. Dus. Nee. Oh, oh. oh, nee, dat is geen nee. ambtenaar nee, nee. aan tafel. Nee, is het geen ambtenaar aan tafel, nee. maar een probleem wat zich voordoet bij het parkeren in, uh, in Goorden. Dat hebben wij in Riel niet, dus... Dat uh, komt nog wel. Zou, Zou dat er wel komen? voor? Ja, ja als iedereen oh, in de groep oh. winkelen... Want, ik, ja, ja, ja. Uh, ik legde dat dus verkeerd uit, er was een beetje leed markt meer. Okay. Ja, dat was het. Ja, nou, het begint toch goed hoor. <laughs> okay. Gerard, dat was jouw, jouw ja. nieuws? Nou goed, dan uh, zijn we door het rondje nieuws. Nu gaan we naar, naar onze gasten, naar onze onderwerpen. Beginnen we dames met... Uh, dames gaan voor. De ja. microfoon wordt al ja. naar Johan van Dijk geschoven. Uh, we gaan het dus even hebben over de formulierenbrigade. Wat is de formulierenbrigade? Formulierenbrigade is uh, een club mensen die, die ontstaan is uh, bijna tien jaar geleden... We zijn begonnen met de voorbereidingen van de formulierenbegade... toen de gemeente uitkwam met hun nieuwe programma Bereken nu recht. Dat was een, een programma. wat uh, ontwikkeld is door John Nuiten. destijds ambtenaar sociale zaken. beleidsambtenaar sociale zaken. van de gemeente Goorlen. En die ontwikkelde programma. daar kun je dus met ingave van. een klein aantal gegevens. kun je dus direct zien waar mensen recht op hebben. zodat ze optimaal gebruik gaan maken van de regelingen die voor hun gemaakt zijn. Uh, huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag. Maar ook de gemeentelijke regelingen kunnen daaraan gekoppeld worden. Maar het programma zat zo ingewikkeld in elkaar... dat wij met een aantal mensen toen de koppen bij elkaar gestoken hebben... en gezegd hebben van jongens, dit kan, de gemiddelde burger kan hier niet mee omgaan. Laten wij nou eens een clubje vormen en, en uh, kijken of we mensen daarin kunnen ondersteunen. Zo is langzamerhand van het een het ander. Uh, en, en uiteindelijk ga je dat verbreden. We helpen nu mensen met het aanvragen van een pensioen. Wat dikwijls hier in, in Goorland nog eens een keer ingewikkeld kan zijn. Want er zijn nogal wat mensen die van België uit nee. naar Nederland gekomen zijn. en een stukje pensioen ook weer in België moeten gaan halen. Daarnaast helpen we met mensen uh, aanvraag voor een, een bijstandsuitkering. of uh, voor bijzondere bijstand. Uh, of voor belastingzaken, toeslagen. Noem maar op, je kunt ze breed niet, uh, niet brengen of we kunnen daar mensen mee helpen. Ja. En uiteraard voorlichting erover geven. Mm -hmm. Nou, uh, het begon je over dat ingewikkelde computerprogramma. Uh, bij bij uh, formulierenbrigade, denk ik, krijg ik toch het beeld van... Uh, daar, uh, daar zit uh, iemand of daar zitten verschillende mensen... Die, die werkelijk die formulieren voor zich hebben liggen, dus op papier... Is dat zo of uh, zitten jullie met een schermpje voor je... en, en uh, <coughs> uh, doen jullie het via, via de computer toch? Het is begonnen met, met uh, de formulieren. Dat, uh, wij wij uh, vulden ook alleen maar formulieren in. We hadden met, met uh, zes man hadden wij van, van de toenmalige wethouder uh, Jos uh, Smeekers... hadden wij één laptop gekregen. Dus uh, als een cliënt belde, dan moesten wij die laptop uh, aan, aan de collega's overgeven. Maar die moesten dan een laptop uh, meenemen... Eh, om wat informatie eh, op, op te kunnen gaan zoeken. Maar het invullen ging meestal eh, nog fysiek. Ja. Nou, Langzaam is het uitgegroeid dat bijna alle aanvragen eh, die binnenkomen ook eh, digitaal eh, uitgezonden worden. Dus dat, eh, daarin hebben we een hele ontwikkeling eh, moeten volgen. Ja, dus dat, uh, dat formulier dat is digitaal. Dat, ja, dat ja, komt, ja. Daar komt geen papier meer aan te passen. Daar komt bijna geen papier meer aan te pas. Ja, ja. maar daardoor is het dus ook uh, zeker voor oudere mensen steeds ingewikkelder om dingen aan te vragen en die komen dan vanzelf met hun aanvraag Ja, dat lostreed. heet geloof ik digibeter, oudere mensen die, die uh, dat toch van afblijven van, van de computer hebben jullie zelf ook uh, die, die omslag moeten maken, dus uh, dat je dat je ook allemaal eigen moest maken en, en, uh, of... ja, dat is een ontwikkeling die je doormaakt, hè? Dat, dat, dat gaat de ene dag begin je daarmee en je volgt alle ontwikkelingen die erin zijn en, en Daardoor uh, word je steeds makkelijker in, in, in dat oh, soort ja. dingen. Ja ja. Ja, ja, ja. Wat voor mensen komen er eigenlijk bij jullie? Zijn dat elk jaar ongeveer dezelfde? Komen die vaak terug? Of? Uh, gelukkig zijn er een hele hoop mensen die inmiddels... Uh, kijk, wij proberen natuurlijk uh, mensen uh, niet, niet te pamperen, maar te triggeren. Ja. Wij gaan naast de mensen zitten. We laten ze meekijken op het scherm wat er gebeurt. En, en, en daardoor proberen we mensen uh, in ieder geval zover te krijgen... Dat ze langzamerhand de dingen zelf over kunnen nemen. Ja, een belastingaangifte moet je aan een specialist overlaten. Dan kun je beter, beter zelf maar afblijven. Maar eenvoudige dingen, uh, die, die kunnen ze op een gegeven moment makkelijk zelf. Dus er zijn in de loop der jaren zijn we daardoor gelukkig een aantal klanten kwijtgeraakt. Nou, daar, daar zijn jullie heel tevreden mee als je ze kwijtraakt. Als, als we ze kwijtraakt ja, dat is zijn wel heel mooi tevreden. gezegd. Niet, niet pamperen maar triggeren. Ja. Je, je leert ze formulieren in te vullen. We proberen ze in ieder geval in die ontwikkeling mee te nemen. Dat, er zijn altijd mensen die het nooit zullen leren en die moet, die moet je blijven ondersteunen. Maar diegenen die de mogelijkheid hebben om het zelf uh, op te nemen, proberen we in ieder geval wel zover te krijgen. Nou ja, nou, mooi werk, goed werk. Maar geen belastingformulieren. <grijgene> ook belastingformulieren. Ook, ook belastingformulieren, toch ook? dat toch ook. Oh ja, ik verstond even dat je zegt van daar blijven we vanaf. Nee, nee, dat... dat uh, laten we mensen niet te veel zelf doen. Daar sturen we niet op aan dat de mensen dat zelf gaan doen. Ah, zo. Want dan kunnen er ongelukken Maar goed, daar zijn jullie even goed deskundigen in... en dat, dat, dat nemen jullie ook voor ja, jullie het expressie rekening. Het is een van ieder, ieder jaar bij, bij En, en, en uh, de maand januari besteed ik uh, meestal door alles te lezen... wat er uh, op het gebied van wijzigingen van belastingzaken doorkomen. En, en uh, als er dat ingestampt is op die harde schijf... dan kan ik daar de rest van het seizoen wel weer mee door. Nou oh, ja, ja, ik krijg een beeld. Maar wat voor soort mensen komen er? Weinig uh, ja, geld, oud... Nee, uh... meen, we, we hebben dus wel uh, we hebben een beperking. Wij helpen mensen gratis tot, uh, met, met een inkomen tot 150% uh, procent van het sociaal minimum. Oh, ik dacht het 150.000... Nee, nee, ja. nee. <laughs> 150% van... 150% van het sociaal minimum. Mm -hmm. Kijk, we moeten natuurlijk uh, proberen te vermijden dat... dat uh, Belastingkantoren en, en, en, en administrateurs, dat die op onze nek komen te ja. zitten van jullie nemen onze klanten af. Dat, uh, en, en die klanten die wij helpen, die lopen toch niet naar een accountskantoor Daar uh, hebben ze geen veel, geld voor. Zijn het er veel? Uh, wij krijgen gemiddeld krijgen wij tussen de 200 en 250 uh, aanvragen per, per jaar. En als je dan nagaat dat de gemiddelde aanvraag uh, zo'n zo vier tot vijf bezoeken. Uh, kent, dan, dan zie je wel dat, uh, dat we behoorlijk te werken hebben met een team van inmiddels van twaalf man. Oh, uh, het veel? veel Het uh, is uh, te, te behappen, laat ik het zo zeggen. Dat, uh... Ja, want jullie zijn met, met tien mensen en als je dat zo'n beetje verdeelt... Ja, we, we hebben tien mensen dus op de formulierenbegade zitten. Daarnaast hebben we nog twee mensen die uitsluitend werken uh, als thuisadministratie. Dus die, die, uh, de oude schoenendoos voor de mensen helpen opruimen en daar een klein beetje orde en regelmaat in, uh, in te brengen. Ja, ja. Jullie ja. doen ook al een vorm van budgetbeheer om mensen erbij te helpen, dat uh, ze niet in de problemen komen. Wij, wij sturen door naar, naar de gemeente, maar in voorbereiding daarop helpen wij de mensen wel om datgene wat ze aan, aan schulden opgebouwd hebben, om dat een klein beetje goed in kaart te brengen. Maar voelt dat niet een beetje als de gemeente gooit dat over de schutting... om te verwachten dat jullie dat oplossen? Want dat zijn best lastige klussen om dat helemaal op een rijtje te zetten als voorbereiding. Want ja. in feite moet je voor je naar de gemeente kunt helemaal voorbereid zijn. van Wat is je probleem? Ja, vroeger had, had uh, maatschappelijk werk had, had de zogenaamde blutregeling... en die hadden een hele hoop van die cliënten onder hun beheer. En dat heeft de gemeente nu inmiddels doorgeschoven naar, uh, naar de kredietbank. Ja. Ja, en, de betaling zelf. Maar het voorbereidende werk van, zijn alle rekeningen boven water gekomen? Staat het een beetje op een rijtje? dat doen jullie toch een feit dat tegenwoordig. Dat doen wij in principe voor de gemeente. Ja. Daarom zeg ik ook, ook, ook wel, er werd net gevraagd of een ambtenaar zit. Uh, wij zijn eigenlijk de, de goedkoopste ambtenaar ja. van de gemeente geworden <laughs> Zonder pensioen. <laughs> Zonder pensioen. <laughs> en met één laptopje van de gemeente. Nee, nee, er ja, het zijn altijd zijn ja. zijn, zijn vijf geworden, want uh, we hebben op een gegeven moment het uh, dividend van de, van de Rabobank uh, we een keer gewonnen. En, en daar wonnen we een prijs van, uh, van 5000 euro. En, en daar konden wij alle medewerkers uh, van, van laptops laptop voorzien. Maar dus dat we op... hebben nou allemaal onze eigen laptop. Allemaal de eigen laptop. Dat hoeft nu niet meer laptop. doorgegeven te nee, het worden. Het hoeft niet meer doorgegeven. Nee, door. nee de Smekerslaptop. Ja. <laughs> ja. ja. Maar krijgen jullie daar ook voldoende ondersteuning? Hè? Want het is toch we een plus van een je wel. krijgen van de gemeente bij, ja. waardoor... We in ieder geval de internetkosten en de en, en, uh, kosten van de afschrijving van de laptop en dergelijke dingen... om die uh, te waarborgen. Dus dat, uh, daar is in voorzien. En daar zijn jullie tevreden mee? Ja, kan niet, altijd meer natuurlijk. Van. Nee, ik dacht gratis parkeergarage, waarom geen gratis formulierenbrigade? Nu we toch bezig zijn. Is, uh, we doen ons uh, best, meer kunnen we niet doen. Nee, kijk, ik, ik, ik weet iets van, van dit soort werk. En ik hoorde vanmiddag iemand uh, zeggen... Stapt er nu snel in als gemeente, dan kost het weinig. En als de problemen groter worden, dan vermenigvuldigt de kosten die je daarin hebt om ja, de problemen ik op ik te gaan lossen. Iedere cliënt die wij uit de schuldhulp uh, kunnen houden, ja. dat spaart de gemeente een heel mm. hoop geld uit. Mm. Maatschappelijk dividend. Uh, dat is een maatschappelijk ja. dividend, ja, dat, uh, dat kun je wel zeggen. Ja. Dus dan kun je met een goed gevoelde kerst in. Dat, doen wij, zo, dat ja. doen wij sowieso. Ik heb moet, kinder, kinder, zeggen, dus kinderklaas de centen, uitgebreid kunnen vieren, daarom was ik helaas niet uh, bij de uitreiking. Maar uh, als voorbereiding voor de kerst is dat bijzonder geweest. Je was niet bij de uitreiking? Ik was niet bij de uitreiking, Nee, nee helaas. Er was een, een, een oorkonde en een, een, een toelichting een speltje, ja. en een speltje. Ja, ja. Um. Van de vier speldjes, ik wou het maar even gezegd ja? hebben, is er eentje aanwezig. Eén speldje uh, is er uh, denk ja, uh, uh. dat, nee, dat, dat, dat moet ik vanavond nog opspelden. Ja, dat is goed. Voor het eerst over en wat, wat, wat laat je in het speldje geen, laat... geen idee. Er is een kroontje. Het zijn, er zijn er allemaal verschillend, hè? Het is een kroontje. Jullie werk. Waar is de kroontje. kroontje uh, werk. Oh, gewoon nou. ja. Je hoort het. Ja, nou, ja. Kun je even een beetje zo, want je bent nu goed in beeld... Ja, ja, ja. Nou, ja, staat je goed op? Ja. Een kroontje. De kroon op je werk. De volgende keer op, hè? Ja, sorry, sorry. Maar uh, goed, dus die, die vraag hoeven we jou niet te stellen... maar we hebben nog de gelegenheid om aan anderen te vragen... of er uh, uitvoerig uh, de loftrompet ja, gestoken ja. werd... en of dat ook flink toegelicht werd... waarom de vrijwilligersprijs was toegekend. Uh, zijn we zo... Uh, of uh, heb je nee, nog... Ja, nee, wat... Ik wou inderdaad doorgaan ja. naar Marjolein. Want ik hoorde haar volgens mij zeggen toen ik binnenliep... Ik was geschrokken toen je dit hoorde. Of was dat... Was jij dat? Nou, huh? nee, huh? was geschrokken. Dus, dus ja, hoe ja. was jullie reactie waar we ook daarmee gevraagd hebben... Toen je hoorde dat je nou, die prijs voor... Nou, ik was heel had. heel erg geschrokken. Ik had er totaal niet aan gedacht. Want ja, ik doe dit en ik denk dan niet meer na... Omdat er daar een prijs voor is of zo. Dus... En dan kwamen die foto's. Ik denk nou, foto 1, ja, dat kan. Ja, foto 2, ja. Ik denk oeh, foto 3. Ik zit, nou, natuurlijk in er een lamke branden. En oh, toen was... dat was weer een totale verrassing ook. Dat is ja. eh, altijd het spel. van Je weet niet, nee, nee, als je nee. daar naartoe gaat, wat, wat er boven je hoofd hangt. Ik weet waarom ik er niet bij was. Ja, ja. Maar, maar anders. Nee, en hij wilde dat ik meeging. Dus ja, ik ging maar mee. Want jij wist het al. Nee, nee, ook, nee. ook niet. Ook niet. Uh, wij hadden anders, een... Uh, Voorheen, oh ja, doe het zo even. Ja. Wij hadden voorheen, een week of vijf van tevoren, een vergadering van het bestuur van het KBO. En uh, daar werd gezegd: Nou, we hebben tien kaartjes voor de vrijwilligersavond. En we gaan met de hele club, met partners, kunnen die ook een keer mee. Dat is een gezellige avond, een borrelletje na afloop, et cetera. Dus we gaan mee. En kom thuis, ik zeg tegen Nou ja, we gaan 9 december daar en daarheen. Ja, ja, is ja, is goed. Niet overenthousiast, ja, nog, ja, ja, ja, ja. nog niet. Moet dat nou? Ja, zoiets. Ja. En uh, ja, de, Het was een complete verrassing. Ja, echt. En, uh, en ook, een, ja, ja, ook een hele leuke en ook ja. heel gezellige avond. Hoor. Jawel, het was een hele daar, fijne en, avond. Hoor. Maar het was verrassing. echt schrikkelijk, ja. ja. In de belangstelling en zo. Dus, ja. Dat sta je niet graag. Nee. Nee. Dat nee, hoeft echt niet. Dus nee, nu ook nog even doorbijten. Ja, ja, ja, ja. ja, ja ja, ja. Uh, gaan we dan uh, met, ja, met Nell uh, ja, verder Nell en Carol mm -hmm. en we komen uh, straks nog uit bij Marjolein ja, maar ook volgende week al. nee nee <laughs> dat doen we vanavond met speldje uh, vanavond vanavond nee. um, Marjolein en Carol van EHBO Nell Nell ben ik ja maar wij, wij zijn geen stel nee nee nee maar nee. jullie zijn van uh, van uh, Nell en ik ben Carol ook, uh, van EHBO Riel hè ja, ja. Ja, daar ben ik al heel veel jaren. Ja, ja. Wij helpen bij evenementen. Dat moet natuurlijk altijd EHBO zijn. Uh, op school met uh, EHBO lesgroep 8 ik krijg één keer in de week een EHBO les. Voor de jeugd-EHBO diploma. En tegenwoordig, ja, dat is maar een paar keer per jaar hoor. Uh, ga ik naar de schaatsbaan, Irene Wiesbaan. En dan gaan kinderen van de basisschool uit Tilburg, van bepaalde basisscholen, mogen daar gaan schaatsen een paar uur. En dan ga ik toch ook even kijken, een bij jou. Ja, dus dat, dat is verrast er één op een En reisbad. dan bij de hoe heet het, avondvierdaagse ga ik ook een avond met iemand rond, dat alles goed verloopt. Dus. En dat doe je al dan, heel lang? Doe ik al heel lang, hoe lang weet ik niet? Maar we dat weet je niet, maar nee. Nee, nee. Nee. Hoeft, hoeft ook niet. Nee. Nee. Is dat eigenlijk ook iets in de familie zo gegroeid, want dat hoor je vaak bij vrijwilligers... Mijn vader of mijn moeder uh, deed dat soort dingen al. Nee, en ik heb het eigenlijk nee, meegekregen. Nee, nee, nee. Dat was op een gegeven moment, vroeger, heb ik in de Gielsen gewoond. En toen vroegen ze de, uh, donors voor, bloeddonors. Ik denk, ja, ja, waarom niet, ja. En toen, ja, is het een beetje gekoppeld dan ja, ja. EHBO's. Waar veel EHBO's, denk ik, ja, kan ik ook wel doen. En ik heb heel jaren met kinderen gewerkt. En dat vond ik ook belangrijk, dat ik dan een EHBO-diplomaat. Mm -hmm. Dus zodoende ben ja, ja. ik dat ja. blijven doen. Ja, ja. Zeg, ik heb uh, de krant uh, van vanavond uh, meegenomen. Want uh, ik, ik denk. Nou, als we nou een EHBO'er uh, in de uitzending hebben. dan, uh, dan wil ik vragen. of uh, zij. Uh, de Heimlich Greep kent. De ja. Heimlich Greep. Ja. Ja? ja? Dat ken je. Ja. Ik had er nooit van gehoord. Ja wel. Maar nou uh, lees ik dat, uh, dat de uitvinder van. Uh, van de Heimlich greep, dat hij overleden is. Oh. Dr. Henry Heimlich, uitvinder van... Die is op uh, 96-jarige leeftijd uh, overleden. Oh, dat wist ik niet. En, uh, nee, maar ik had, ik had nog nooit gehoord van die greep. En die wordt hier zo uh, eenvoudig beschreven... Dat, dat het me lijkt dat, dat uh, iedereen hem kan toepassen. Nou, als je hem aantal keer gezien hebt, dat kan dat wel, ja. Je gaat ja, uh, iemand te stikt en je ja. gaat uh, achter ja. iemand staan ja. en je grijpt ja. hem uh, bij het middenrif. Ja. En dan duw je zo omhoog. En dan duw je omhoog, ja. zodat wat, wat in, de wat in je uh, gaat zit de kans krijgt ja. om, om uh, eruit uh, te floppen. Ja, inderdaad. Ja, ja. ja. En, uh, en dat oefenen wij dan, hè, bij de oefenavond altijd. Hè? Ja, dat, en dat moet jullie. En je moet je negen keer per jaar moet je een oefenavond doen. En twee keer per jaar moet je een AED-avond of een AED-oefening doen. Dus ja, dan komt er steeds op herhaling, die dingen. Die dingen komen, ja, die zitten erin? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Heel, heel, heel gezellig. Mensen bij ons. Ja, ja. Uh, <laughs> en dit wil ik koppelen met, uh, met een, uh, met, met een uh, ander item dat een, misschien een weekje geleden in de krant stond. Daar uh, ging het over, over uh, bloedingen, ja. die, die levensgevaarlijk kunnen zijn. Ja. En daar werd uh, gezegd dat dat ook zeer weinig kennis is onder het grote publiek over uh, hoe je dat moet stelpen uh, dat het eigenlijk uh, zeer zeer betrekkelijk eenvoudig is om om uh, bloedingen te stelpen alleen in dat stukje werd nagelaten om om uh, te beschrijven hoe je dat dan zou moeten doen uh, ja dat is heel verschillend als de slagaderbloeding, bloeding ja die kun je op verschillende plaatsen hebben dus maar het is gewoon dus eerste vereiste om die slagader natuurlijk dicht te drukken. Dat is is dat Voor eenvoudig, een Als je als je weet dat is een. Ja, dat zijn bepaalde handelingen net als die hamerig greep. Ja, dat zijn bepaalde handelingen. Ja, zou dat eigenlijk niet uh, wijd en uh, breed bekend moeten zijn, zo'n zo'n. Uh... Ja, ja, dat is HBO vind ik ook dat er meer mensen, maar ja. Ja. Ja. Nou, de cursus. nou ja, ik heb zo'n zo reanimatiecursus gevolgd, ja. uh, en, en, uh, en een herhaling komt... ook, maar, maar uh, die, die heimliggreep en, en stelpen van bloedingen, die, die, dat is dan niet aan de orde, en nee. daar wordt dan ook niks over nee. gezegd. Nee. Terwijl, terwijl ik achteraf denk van ja, dat had natuurlijk ook net zo goed uh, meegenomen ja, kunnen worden. maar zo, ja. zo zijn er zoveel dingen die belangrijk... Zo zijn er zoveel dingen. Ja. Oh ja. Ja. Ja. Yeah. Ja. Maar die AED is dus puur voor de hartreanimatie, Ja. Ja. Dus, ja. Maar is het daarmee ook ingewikkelder geworden voor jullie? Je krijgt meer apparatuur ter beschikking, waardoor je meer nee, kunt doen. Nee, nee, mee? nee, want die aed apparaat spreekt voor zichzelf. Die zegt precies ja, wat je ja, moet doen. Ja, dat, dat vind jij. Hm. Mij lijkt het allemaal nou, dan moet, ingewikkeld, hoor. Hem ook. Uh, ja. Wij zitten te hopen ja, dat jullie in de buurt zijn als er wat <laughs> gebeurt. En, en Ja, niet hij. je moet je wel natuurlijk <laughs> op oefenen, ja. maar ja. Ja. Nee, maar is dat zo simpel omdat je zo nuchter bent? Uh, of is het echt simpel? Nou, ik denk, als je voorstaat, dat het wel heel moeilijk zou ja. zijn. Absor bij ja. zo'n poppen dan, ja, hè, dan is het niet moeilijk. Maar uh, in het echt, denk ik, dat uh, ja. is nee, dus schrikken. Nee, een slagadelijke ik nog nooit, uh, ja. Nee, ik heb het nog nooit gehad. Je hebt kneuzingen, uh, ja. kleine snijwonden, ja, dat soort dingen, uh, Ja, die ja. dingen, ja. Maar echt iets, uh, nee. nee. gelukkig ja. En nu ben jij toch ook voor het hè? Ja. Nou, daar want ben ik pas is... bij, ah, ja. want uh, sinds ik stop bij mijn werk ben ik daarmee begonnen. Er zijn een aantal mensen die zorgen ervoor dat één, nee, twee keer per maand alleenstaande mensen bij de lijnbron een dinertje kunnen ja. krijgen voor heel weinig geld. Nou, dat is zo uitgebreid, zo goed door die kok. Dat is allemaal vrijwilligerswerk en ja, ik doe daarmee op, mee, afruimen mee, mee, ja, gewoon... Ja, dat is gewoon superleuk voor die mensen, dus ze uit de eenzaamheid komen en ja, het is altijd heel gezellig. En we horen alleen maar lof, dus en het is gewoon leuk als die mensen het naar de zin hebben, ja. Maar is dat ook iets waar die dingen bij elkaar komen, de eenzaamheid als, als probleem, uh, waar eigenlijk alleen vrijwilligers denk ik, iets aan kunnen doen? Ja, dat is niet uh, wat je zegt, want bij jou is natuurlijk, je kunt zeggen, een belastingambtenaar of een belastingadviseur kan dat in principe overnemen. Eenzaamheid, dat is gewoon ja, nou, afhankelijk dat, van mensen ja. die bereid zijn. Ik weet niet om niet dat je mensen eenzaam een zijn. Ik weet niet dat alle ja. mensen dus eenzaam zijn, maar het is voor alle mensen. Alleen en door, eenzaam is, nou, gaat, toch? Ja. Maar kun je uh, zeggen nou. dat die mensen allemaal eenzaam zijn? Nee, dat hoeft helemaal nee, niet. Maar het is gewoon gezellig om niet alleen hoeven te eten. en ja... Gewoon bij elkaar. Bij elkaar zijn alleen al. En het is gewoon heerlijk. Het is ja zo uitgebreid. Het, ah, en, en jij moet er ja. mee. Want als ik die hele lijst zo zie, dan denk ik. Uh, nee, dan moet uh, ik niet mee naartoe. S'avonds komt er niet veel meer van. Dan ben je helemaal uitgeteld. Ja, dat, dat valt wel mee hoor. Daar ja, heb de dag ervoor zelfs vaak al voor gezorgd. Ja. Maar ik mag, ja, ik ben uh, niet alleen staan, dus ik ja. mag er ook nog niet heen. Nou. Maar ik hoor wel dat het uh, ja, ja. Een, A een hele leuke gezellige club is. Ja. Dat voorziet echt in iets, dat merk je ook, de, de, het aantal mensen wat de afgelopen tijd uh, zich daarvoor ingeschreven heeft. is dus echt uh, flink gestegen. Ze, ze draaien nu twee groepen. Twee groepen. Gemiddeld, het vol? Gemiddeld 24 mensen. 24, ja, en dat is uh, twee, één keer per maand, is dat? Ja, ja eigenlijk één keer per maand. Eén keer per, maar per dat, maand, uh, maar omdat er twee 48, groepen zijn... Ja. Is dat, ja, zijn het precies. Ja. Ja. Dus uh, ja, ja. Is eigenlijk een ja. beetje hetzelfde als in de gewordenen. Dat maakt niet uit. Sorry? Als je alleen staat en... Dat maakt niet uit. Nee, nee, Meestal nee, nee. zijn het wel, ja. wel ouderen, no? uh, ja, dat is logisch. Dus, ja. Uh, mm -hmm. Maar ja, die mensen hebben het echt naar dan zin. En, ja, dat is beetje hetzelfde principe als in hoor, potpourri. Ja, dat is hetzelfde. wel bekend, maar ja. ja. hetzelfde principe is. Maar hier ja. doen ze het wekelijks. Oké. Okay. Uh, dus vaak dezelfde mensen, maar dan wisselen de koks. Oké. Okay. Uh, die doen het, wat ik begrepen heb, één keer in de twee weken als, uh, als ploeg. Dat is natuurlijk best veel werk uh, ja, die om, koks voor zo'n groep. Die komen ook wel eens naar Giel ja, toe. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Als ze hier te weinig te doen hebben. En, en de KBO, uh, hoe, hoe past die in dit verhaal? Nou, Dat de is de natuurlijk KBO toch een meer grootschalige organisatie. Uh, met zijn eigen regels, zijn eigen dingen die bij het programma passen. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, de KBO in afdeling Riel is: een, wij hebben 370 leden. En alleen Riel heb ik het even over. Ja. We zijn wel steeds vaker met samen KBO goochelen. Uh, aan het praten over allerlei zaken en ook dingen aan het doen. Dat wel, maar zijn twee aparte afdelingen nog. Uh, als onderdeel van KBO Brabant. Uh, bij ons worden mensen lid, kunnen mensen lid worden vanaf 50 jaar. En wij organiseren voor de mensen diverse vaste activiteiten. <coughs> iedere donderdagmorgen wordt er gefietst. Iedere uh, woensdag om de twee weken wordt er gewandeld. Iedere vrijdag is er koersbal, iedere... Maand is er een bingoavond, er zijn gewoon vaste activiteiten, activiteit, maar vaste. daarnaast organiseren wij ook diverse andere activiteiten. Dat kan heel verschillend zijn. We bezoeken een museum met een groepje mensen. We hebben afgelopen vrijdag de kerstviering gehad uh, voor onze leden. We doen een zomerreis met de bus, met een hele club uh, het land in. Uh, we gaan met de fiets uh, op bezoek bij een uh, hele oude boerderij in Gilsen waar van alles omheen verbouwd wordt... En ook gewerkt wordt zoals in vroegere tijden we gewerkt werd. Voor veel ouderen, heel herkenbaar natuurlijk. Uh, we gaan, uh, ik denk drie of vier keer per week, uh, per, per jaar, sorry, gaan we met een groep mensen ergens lekker hapje eten s'avonds. En ik weet zeker dat ik nu dingen had vergeten ben. Dat is altijd zo. Ja. Ook wat heel belangrijk is, en ook gisteren op de uh, kerst in, gelukkig een aantal mensen bij onze tafel geweest die... Uh, Vrijwillig ouderadviseur willen worden. Als vrijwilliger ouderadviseur, en dan zit je toch heel dicht al bij dat het dat werk wat antwoord. hun ook doen. Want ja. zij krijgen vaak signalen van ouderen die zeggen van ja, het lukt me niet meer. Uh, we hebben ook het signaal gekregen van wat oudere mensen, het lukt me niet meer om te pinnen in riel. Dat is een probleem aan het worden. We hebben dus een, uh, een overleg gepland uh, gehad met uh, de Rabobank. En die hebben daar goed naar geluisterd en. Uh, die zijn met ons samen uh, gaan praten over oplossingen voor eigenlijk nog heel weinig mensen tot nu toe. Maar die zijn er wel. Is die bij, die bijvoorbeeld dat? niet telebankieren, om wat ja. te noemen. Nou, en dus ook met andere formulieren niet goed uit de voeten kunnen. Ja. Raakt dat ja. heel. Wij kunnen ons werk ook alleen maar doen als we de sociale kaart van, van, uh, ja. van Goorle en, en van Riel uh, uit, uitstekend kennen. Ja. Niemand moet, moet de sociale kaas zo goed kennen als wij. Ja, ja. Ja. Omdat wij continu tegen problemen aanlopen. Ja. waar we zelf ook geen oplossing voor weten. En dan moeten we direct kunnen verwijzen naar diegene die wel een oplossing weet voor, voor dat probleem. Ja. En dat is heel belangrijk. Dat je dus ook, ook heel veel korte lijntjes hebt. Dat je heel snel mensen kunnen inschakelen. Voor, voor andere zaken dan jouw eigen kennis en, en, en kunde. Maar. Probeer dan ook enigszins een lobbygroep te zijn richting de plaatselijke overheid door te zeggen, hier zijn een aantal dingen die niet goed lopen. Als nu deze regel aangepast wordt, als dit formulier aangepast wordt, zou het voor de mensen die bij ons komen toch een het stukje het makkelijker ben ik zijn? Dat weet ik niet open dus Nou, dat wil we ik eigenlijk wel, ik wel ben doen, <hijen> nee, nee, als ik heel eerlijk ook, ja. ook, ook met de ambtenaren, met de wethouder, met, met uh, het hoofd sociale zaken, uh, wij hebben overal korte lijntjes, wij kunnen heel snel kunnen wij mensen inschakelen als, als wij denken dat er de problemen liggen... waar ook geen oplossing voor is. En er zijn altijd eh, ambtenaren die bereid zijn om, om eh, langs, langs die, die, die weg eh, te schuiven... en, en te proberen om, om samen met jou toch naar een oplossing te zoeken. Sinds kort heeft dat een geitenpaadje, heb ik begrepen. Uh, maar, maar, maar die bewandel ja, ik heel graag. Ja, ja, ja, ja. ja, maar zou het toch, toch niet fijn zijn uh, dat dat een iets breder paadje werd... Eigenlijk over iedereen herkenbaar en toegankelijk. Dat is wat ik eigenlijk bedoelde. Van het, je hebt een in individueel geval, er moet een oplossing voorkomen. Bel je iemand, ga je aan de slag, klaar. Uh, waar waar ja, ik dikwijls dat... op aandring zijn, zijn bijeenkomsten waar professionals en vrijwilligers samenkomen. Dat ze van elkaar weten ja. wat, wat ze doen in, in dat sociale uh, traject. En dan wordt het veel makkelijker om samen naar oplossingen toe te werken voor, voor de problemen die je tegenkomt. En dat dacht ik ook bij de KBO, vinden jullie het een taak of een uitdaging om met name jullie leden, maar zeg maar de groep qua leeftijd om die te helpen zelfstandig te kunnen blijven wonen? Zo lang mogelijk. Hè? Ja. We hebben binnen de KBO Riel ook een uh, zorggroep wonen die zich uh, op dit moment aan het bezighouden is om te gaan kijken naar welke mogelijkheden zijn er binnen het Riel om de mensen inderdaad of zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen in hun vertrouwde omgeving of... Misschien in de toekomst in de doel zodanige woonruimte te creëren. dat daar. wat er is in feite voor ouderen in heel nog niks. dat er iets gaat komen waar ouderen. met bepaalde voorzieningen zouden kunnen wonen. En dat ja, is ook vanuit ik, het initiatief uh, vanuit het KBO. Een appartementencomplex. bijvoorbeeld. Een begeleid wonen. Bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld. experimenten of gewoon. Da daar zijn al een, een aantal mensen. Uh, behoorlijk mee bezig. En ja, we hopen dat dat gaat resulteren in. Inderdaad, misschien wel een stukje nieuwbouw, wie weet. Wat ook niet onbelangrijk is, en dan wil ik toch weer even kijken naar de buurman, is ja, die signaalfunctie die je als KBO ook vaak hebt. Hè. Je komt bij mensen, je hoort mensen praten van, hé, hey, bij die gaat het niet goed, of daar is iets. Of, en dan, ja, daar kun je enorm veel in betekenen, vaak. Dat moet je zeker niet vergeten. Dat is vaak zo. En, maar dat is typisch vrijwilligerswerk ja, rondlopen, bekend ja, zijn, kabioen, vertrouwd worden door mensen. En, en, en, ja. En, ja, dat merk je. En ook nog even kwijt nog. Ik hoorde dat uh, zowel in Gooren als in Giel, de vrijwilligers die uh, dagelijks de maaltijden bezorgen bij de mensen thuis. Dat dat door tv uh, niet meer gezien werd als core business. En ja. Het uh, nu gebeurt vanuit een uh, commerciële instelling. Ja. Prima, uh, dat mag voor mij ook best. En maar dat ook de bezorging bij de mensen thuis... gebeurt vanuit die commerciële instelling... en niet meer die vrijwilligers... die het altijd gedaan hebben... en die ook die signalen opvangen ja, bij mensen. En dat... daar uh, hou ik mijn hart een beetje van vast. Dat vind ik heel jammer. Dat is... Ja, ik probeer het soms te snappen... En meestal lukt het niet meer. nee Dit ik denk van, snappen wij niet, hè? Nee. Dan heb je de participatiemaatschappij... Nee, nee, en wat ga je dan doen? Ja. De participanten die er zijn zet je aan de dijk... Ja. en dat ga je commercialiseren... En ja, wat vrijwilligers die het kunnen, ja. uh, dan denk je, ja, vrijwilligers, doen het toch. En als het misloopt, dan komen we wel eens kijken of we het probleem kunnen oplossen. Uh, beetje zwart-wit. Uh, uh, want wat gaat een hoop goed, hoor. Dus uh, daarvoor oppassen. Maar soms, denk ik... Ja. Ja, het is dit misschien een moment om naar ons muziekje te dat, gaan? Dat dacht ik. En uh, voordat we naar onze derde en laatste gast uh, gaan, naar de zonnebloem... Vieren, vieren. Vierde. Uh, muziek, weet ja, jij wat, uh, wat ja. je... Ja, je hebt hem uitgekozen, denk ik. Nee, we hebben voor het eerst van ons uh, lange bestaan als programma een verzoeknummer. Ja. Uh, van oh. een van onze gasten zelf. Uh, wie gelooft in mij? Zij. Nee, zij, hè? Zij maar, gelooft in mij. Van André Hazes. klassieke dus, uh, klassieker. Kan die. Hm.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 Weet. Dit gaat voorbij. Ik schrijf mijn eigen lied. Totdat iemand mij omruid en ziet. Dat in iedere van mijn zons geniet. Ze vertrouwt op mij.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 And We hebben niet verzadigd zitten luisteren naar uh, het nummer van André Hazes. Dat heeft uh, de kijker, uh, luisteraar en de kijker kunnen zien. In plaats daarvan hadden we het over iets wat we ook niet snappen. Namelijk dat, dat uh, in deze dementievriendelijke gemeente... de dementiedeskundige uh, bezuinigd wordt, weggeschrapt wordt. Uh, daar hadden we het over tijdens het muziekje... Ja. Um, eventjes ja. nog erop terugkomen voordat we ja. met, uh, nou, nee, met ja. Johan had er ook nee. uh, <laughs> Johan, dat snappen wat, we niet want volgens nee, mij heeft de zonnebloem daar ook mee uh, En wordt het hoor. nog uitgelegd ergens, waarom dat gebeurt of uh, is dat heb ik geen idee over, en ik heb er nog niemand over aan kunnen spreken helaas het, uh, maar nee, dat nee, zal zeker de komende maar, tijd nog maar, gebeuren maar is het een gerucht of uh, het ziet er toch wel heel dreigend uit het, het ziet er in ieder geval zeer dreigend uit, laat ik zo ja, zeggen. Ja. Dat, uh... Nee, want hier dus, dus een reactie van de verschillende mensen die natuurlijk ook in die leeftijdsgroep zitten, maar ook kennissen hebben, familieleden die in diezelfde situatie verkeren, dat je denkt, dat kan toch niet waar zijn? Ik mag hopen dat het niet waar ja, is, dat... Ja, uh... Nou, laten we hopen nou. en dan mag je de, de microfoon vragen. Ja. Want we zijn aan het uh, praten voor luisteraars, kijkers... die wat uh, later inschakelen met de ontvangers van de vrijwilligersprijzen. We hebben al met Johan van Dijk uh, gepraat van de formulierbrigade En met Nel uh, en Carol Kennis. Oh, EHBO Goorle, Riel, sorry. En nu gaan we met Marjolein Scholten van Zonnebloem, Goorle. Je bent ook een ontvanger van, uh, van de vrijwilligersprijs. Um, ja... Johan kon daar geen antwoord op geven. En, en uh, het is een beetje in de mist gegaan uh, toen ik daarna vroeg bij uh, Nel en Carol. Maar, maar toen het zo werd uitgereikt, die, die prijs, daar werd een uitvoerige toelichting bij gegeven, neem ik aan. Ja, ja. Uh, wat werd er zo al gezegd? Uh, want uh, ik weet niet... Ja, dat zal natuurlijk uh, wel, wel zijn binnengekomen of juist niet. Van, van, dat je dacht van, oh ja, laat ze maar praten. Wat werd er gezegd over, over jouw bijdrage aan de zonnebloem? Uh, nou ja, laat ik eerlijk zijn, toen ik, daar, toen ik daar stond, ja, dan kijk je eigenlijk de zaal in. Dan ben je eigenlijk aan het kijken wie, wie zit er allemaal boven? En, uh, ja, en dan, dan hoor je eigenlijk bijna niet wat er. Ja, je hoort het voor, voor de helft wel wat er over je gezegd wordt. Maar je bent ook wel uh, aan het kijken wie er allemaal, allemaal zijn. Uh. En uh, ja, je hebt natuurlijk, ik hoor dan natuurlijk ook waarvoor ik me wel ingezet heb. En, uh, uh, wat mij wel verbaasde, ik, ik was ook zeker uh, verrast, ik wist ook van niets. En uh, wat ik bijzonder vond, uh, ik ben door de buurvrouw, vriendin, uh, opgegeven. En ook nog eens een keertje door twee anderen van de Zonnebloem... Dus het is wel mooi van twee verschillende kanten. en oh, dat wordt erbij verteld. Wie heeft nee, nee, nee, voorgedragen? Nee, ja, dat hoor je achteraf. Hoor je later. Ja. Oh, ja. Nou, dat hoorde, dat hoorde ik toen ik naar beneden liep. Toen hoorde ik dat. Oh, ja, ja, En um, ik dacht eigenlijk om zo'n vrijwilligersprijs te krijgen. Ja. Ja. Dus ik, ik denk, je moet al 40 jaar vrijwilligers te zijn uh, voordat je pas. Uh, nee hoor. Maar uh, nee, het is dat, absoluut, dat hoeft niet. Dat ho dat niet. dus niet. Uh, nee. Nee. Wat, uh, wat doe jij zo al voor... Uh, of in het kader van de zonnebloem? Uh, in de zon voor de zonnebloem uh, doe ik uh, bezoekwerk. Uh, ik zit in de activiteitencommissie. En namens de activiteitencommissie zit ik ook in het bestuur. En sinds, ik denk, vier jaar, mag er misschien uh, naast zitten, uh, is de activiteitencommissie opgericht. Uh, eerst was het alleen maar de kerst- en de paasvieringen. En nu organiseren we bijna elke maand een activiteit uh, voor onze gasten. En ja, je merkt ook, want dat is wel heel mooie stad, dat je uh, echt het vertrouwen hebt gekregen van, van de gasten. Uh, uh, in het begin waren er eigenlijk weinig uh, uh, gasten die zich hadden opgegeven. En nu, ja, dan kom je toch al een kleine honderd gasten die zich voor een activiteit opgeven. En dan heb ik nog geen eens over de kerst- en de paasviering, want dat is al uh, 135. En dan hebben we nog eens een keertje, zeg 25 vrijwilligers rondlopen. Jullie noemen, hoe zou ik dat zeggen, je, je mensen gasten? Gasten, ja, zeker. Ah, oh, ja. gasten. Ja. De, uh, in Breda, dat uh, nationale bureau, die noemt, ja, die, die hebben het nu eigenlijk, uh, hebben het over deelnemers. Ja, voor ons blijft deelnemers. het eigenlijk, eigenlijk nogal een beetje gasten. Gasten, ja, ja. Ja, hey, gast. Het klinkt wel heel erg modern, hè? Ja, maar ik probeer ze allemaal bij naam te noemen. <laughs> hey, hoe? Bij naam. Bij de naam. Bij de, ja, we, uh, namens de, met de activiteitencommissie hebben we eigenlijk een heel boek hebben we bij. Hebben we foto's ook bij, bij de namen? Zo proberen wij alle gasten bij naam te kennen. En ja, we merken ook dat uh, de gasten dat zeer waarderen als we ze gewoon echt aanspreken bij naam. Uh, het is toch weer heel iets anders als hmm. meneer en mevrouw. Uh. Hmm. Uh, kunnen we het wat concreter ook maken? Ik, heb, uh, ik zal uh, mijn, mijn beelden van de zonnebloem vertellen af en toe van een ik denk verkoop, dat ik het al van, weet. van van van pannenlappen en van van handschoenen uh, ja. sokken ja. Uh, dus de producten van van handenarbeid handwerk ja. uh, dat is zonnebloem maar dat is waarschijnlijk een te beperkt beeld ja of de wel besta bestaat dat die... nog wel nee de welfaire verder bestaat niet meer ik weet niet wel verder ja, ons wel ja. oké okay. ja. dat ja. is wel fair ja, ja. Dat, dat bestaat in Goorlen niet meer. Nee, nee, er waren te weinig uh, vrijwilligers daarvoor. Toen hebben ze het, uh, het uh, opgegeven. Uh... Ja, dus dat is... Uh, maar wat doet Zonnebloem dan eigenlijk wel? Want ik hoor dat jij uh, mensen bezoekt. Uh, wat, voor, wat voor mensen bezoek je? Hoe kom je eraan? Uh, is dat... Uh, ja. hoe? Nou, hoe kom je eraan? Ja. Nou, zijn er zijn in ieder geval uh, onze gasten die zich... Uh, die, die bij ons komen ze, die zijn eigenlijk door de familie eigenlijk opgegeven. Uh, we hebben een paar dames, die gaan naar de gasten toe. En uh, die gaan kijken of ze in aanmerking komen om bij de zonnebloem te komen. De een, uh, ja, die zou het fijn vinden om bezoekwerk te krijgen. Nou, als er iemand bijvoorbeeld is die zegt, van, nou, ik zou graag bezoekwerk willen... dan gaan we kijken bij welke vrijwilligers die daar naartoe zou kunnen... Uh, er zijn ook vrijwilligers die, die doen al uh, veel bezoekwerk, uh, dus die, daarvoor is dat niet. Maar er zijn er ook bij, die hebben op dit moment geen bezoekadres en die gaat, gaan dus daar naartoe. Ja, maar die bezoekadressen, dat ja. is uh, ook mijn belangstelling. Hoe kom je aan die uh, adressen? Worden die getipt? Krijg je van, uh, zeg, ga daar eens, daar eens langs? Of... Van de familie. Die van, zich familie. Van, van de bijvoorbeeld familie. Van van familie die zich opgeven. Of uh, van, van Thebe die, uh, die, die is doorgeeft. Uh, of van, uh, via het Nationaal Bureau Breda. Dat we een mailtje van krijgen. Er uh, zijn ook gasten die ons... En, en onder andere de oudere bezoeker van de KWO... Als die bij mensen komen die, die het gevoel hebben dat die eenzaam zijn... en dat die graag bezoek zouden willen hebben van uh, iemand van, van de zonnebloem... dan geven die uh, spoorsluis door. Oh, ja, ja, dat is ook een toelevering. Ja, ja, dat is ook een Ja toelevering. Ja, ja, ja. Kruisbestuizing ja, ja. eigenlijk. Ja, ja. Ja. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen, met bezoekadressen uh, langs de bezoek... daar ben ik zelf niet van. Daar hebben we weer aparte dames voor. Ik ben meer van de, echt van de activiteiten... Uh. Van de activiteiten. Van de activiteitencommissie. Ja. Uh, wat hebben wij onlangs allemaal al georganiseerd. We zijn naar het, uh, het uh, orgelmuseum in Hilvarenbeek en Beek ja. geweest. Museum Dat Was echt ge was, uh, geweldig. Was echt, uh, en het, het mooie is ook van als, je, als de gasten dan weer de bus uitkomen. En, en die dank je wels. En uh, ook af en toe die dikke zoenen. En, daar doen we het dan ook gewoon voor. Dus dat is zo mooi. Ze zijn... Ja, het wordt zo gewaardeerd. En uh, ook dat zelf ook dan iemand zegt van... nou, dit heeft echt een elf gekregen. Nou, dat is toch... Ja, daar ja. doen, doen we het echt voor. Meersel dreef zijn we geweest. Uh, spelletjesmiddagen. Uh, wat hebben we... Amsterdam zijn we geweest. Uh, ja, even, even, even kijken hoor. Uh, Hoeven. het zijn allemaal plekken ja. wat bij mij eigenlijk helemaal niet bekend is. Nee. Nee, want ja, ik kom hier zelf niet vandaan. dus het, ik heb dat ook allemaal uh, mogen ontdekken. Maar het zijn allemaal gezellige activiteiten. Ja. Het zijn uitjes. Ui echt uitjes. Uh, uitjes. uitjes. Ja. ja. Van ja. mensen die, die daar zelf niet toe komen? Of, of... Ja, die uh, um, door een fysieke beperking uh, ja, niet meer zelf toe in, uh, in staat zijn. En wij hebben dan ook uh, een rolstoelbus. Of we maken gebruik van het Rode Kruisbusje... Um, dus ook degenen die in een rolstoel zitten... die kunnen ook gewoon allemaal mee. Ja. Ja. ja. Uh, waar ja. komt Zonnebloem eigenlijk vandaan? Misschien dat er uh, al uh, hele generaties mensen zijn... Die, die, die bij God niet weten waar, waar het vandaan komt. Wat is uh, Zonnebloem? Waar komt het vandaan? Hoe is dat ontstaan? Nou, dat, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Uh... Ja, nee? Ja, dat is... Zou je niet weten? Nee. Ja... ja. Ik ken het van vroeger, ken ik het eigenlijk ja. al, van de Rudy Karel show uh, Maar de zonnebloem, waar, waar komt dat vandaan? Ja, dat... Weet ik ook niet wat je Sorry, opgericht dat opgericht heeft. Nee. Zo lang geleden. Ja. Wij bestaan uh, dit jaar, uh, volgend jaar 65 jaar. En volgens mij bestaat zonnebloem zelf 70 jaar. Ah, ja. Ik denk dat er nu ook de vrijwilligers die thuis zitten en die zeggen... Och, och, Marjolein, dat moet je weten. Oh, ja. dat moet je weten. Dat krijg je zo op. Ja. ja. Ja, maar het is misschien gewoon een futiele vraag. Uh, ook uh, als je het niet weet, kun je toch uh, gewoon uh, je werk doen. Ja, nou zie je zeker. <laughs> zeker ja. uh, <laughs> ja, dat hoop ik altijd ineens. <laughs> ja, ja. Anders is dat nog een pijnlijk bijeffect van ons programma. Dat er een kennistest test blijkt te zijn, die dan ook tot dramatische consequenties uh, leidt. Maar, maar ja. zonnebloem uh, bloeit? Jazeker, zeker. En uh, uh, elk jaar. Uh... Ja, willen we toch ook weer ons in gaan zetten op, uh, op nieuwe dingen. Bijvoorbeeld volgend jaar willen we ons in gaan zetten... meer op kleinschalige activiteit. En waarom? Uh, er zijn gasten die, net zoals bijvoorbeeld als ik dan een kerst- en een, en een paasviering neem... waarvoor het veel te druk is om daar naartoe te gaan. En nu willen we gaan kijken van een kleinschalige activiteit... of ze misschien in een, in, in een klein groepje misschien wel uh, de deur uitkrijgen. Dus bijvoorbeeld uh, heel simpel uh, koffie drinken op de hovel of carousel... of naar de bokken rijden toe... Uh, uh, vorige week met uh, de kerstviering hebben we ook enquête hebben we aan al onze gasten gegeven. En er stond bijvoorbeeld ook luchtballonvaart op. En er waren de veertien hadden dus ook aangegeven dat ze dat graag zouden willen hebben. En dat is zo mooi. Of een dagje zee. Ja. Oh, ja, ja. Ja, hoe, hoe, hoe, hoe mooi is dat om dat te kunnen doen? Hè? Ja. Ja. Ja. Ja. <coughs> ik weet het al, ik ga niet bij de zonploem en, en waarom niet? Het is mij veel interessanter. Je, je wilt niet in je, je luchtballon. <coughs> nee. nee, en ik moet ook zeggen: het uur is omgevlogen, ja. maar het uur is alweer om. Ja. Dus wij moeten en gelukkig mogen onze gasten bedanken voor alles wat ze ja. doen. Ja. Johan van Dijk voor Marjolein Scholten de zonnebloem. Carol en Nel Kennis, te veel om op te noemen. Ik niet alleen de zonnebloem, heb niet alleen voor de zonnebloem. Nee, maar dat geldt voor jullie allemaal. Dus alleen het noemen is al een half uurtje, dus dat, dat gaan we niet doen. Volgende week is er geen uitzending, want dan is het oh ja. kerstmis. En daar doen wij nog gewoon aan. En we noemen dat geen december, al is dat ook in december. Ja. Bravo, bravo, en, hoera. En op 2 januari is er een uur literatuur. En op 9 januari is dit programma weer terug. De ze kringen weer terug om naar te luisteren. Okay. Uh, via Zigo is het rechtstreeks. En via internet en YouTube is het te vinden als je een klein beetje moeite doet. Okay. <laughs> en bedankt. Ja. Bedankt allemaal. Dank je wel.